Kees Rood met het NOS-journaal. President Bouterse van Suriname eist het ontslag van een topman van het ministerie van Onderwijs. Bouterse houdt hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek... waarop Bouterse op een protestbord wordt uitgemaakt voor moordenaar. De foto is kort na de decembermoorden in 1982 genomen. Bij het samenstellen van het geschiedenisboek is de foto door de controle van het ministerie van Onderwijs geglipt... Daarnaast is Boutersen kwaad over enkele passages in het boek waarin zijn staatsgreep van 1982 negatief wordt beschreven. De president spreekt van geschiedsvervalsing en eist rectificatie. Alle exemplaren van het boek zijn in beslag genomen en het ministerie heeft beloofd dat alles voor de start van het nieuwe schooljaar is aangepast. Delen van Nederland hebben te kampen met wateroverlast door stortbuien. De problemen zijn het grootst in het midden en oosten van het land.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 Volgens haar advocaat wil het kamermeisje gerechtigheid. In een civiele zaak kan bijvoorbeeld schadevergoeding worden gevraagd. De aanklager heeft twijfels over de geloofwaardigheid van het kamermeisje... en daarom is strauss alweer een tijdje op vrije voeten. De oud-IMF-topman ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. Het Europese avontuur van ADO Den Haag lijkt bijna voorbij. De Hagenaars verloren in de derde voorronde van de Europa League... kansloos van Omonia Nicosia. Op Cyprus werd het 3-0... Volgende week is de return in Den Haag. Het is voor het eerst in 24 jaar dat Ado Europees voetbal speelt. Het weer, vannacht overal droog en hier en daar kans op een mistbank. Morgen vooral in het noorden bewolkt en temperaturen van 19 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zee. Zandvoort. Zomerhit. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek. Straats. Welkom bij de wedergeboorte van ZFM Klassiek. Ja, u hoort het goed. ZFM Klassiek. Een twee uur durend programma waarin de klassieke muziek uitvoerig aan de orde zal komen. We gaan uh, beginnen met een uh, prachtig stuk van uh, Anthony Vivaldi. En, uh, het is het concert in a majeur U gaat allereerst luisteren naar het Allegro Molto. Gevolgd door het Adante Molto. En dan terug naar het Allegro uitgevoerd door het Zagreb Solistenorkest. We naar Johan Sebastian Bach en wel het Italiaanse concert in F-majeur BWV-971. Samenstelling en presentatie van ZFM Klassiek is in handen van Albert Jan Vos. En we blijven in Italië en we gaan do door met de, de componist Corelli en wel het Concerto Grosso Opus nummer 6, nummer 4 in D majeur. luisterde naar pianist Dubravka Tomcic in het stuk Sonate F Mineur van componist Scarlatti. Tot aan het nieuws gaan wij nu luisteren naar Pietro Locatelli. En het, deze componist schreef Concerto Grosso Opus 1 nummer 2 in C Mineur. Uitvoerende zijn de Zagreb Solisten.